9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Myanmar zegt dat het de eerste vijf Rohingya heeft laten terugkeren naar het land. In een verklaring schrijft Myanmar dat vijf familieleden... die in een vluchtelingenkamp in Bangladesh zaten... nu net de grens zijn gepasseerd en in de staat Rakhine zijn. De mededeling is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De VN heeft gewaarschuwd dat de omstandigheden voor de Rohingya in Myanmar... nog lang niet veilig zijn...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 Vanmiddag wordt het 16 tot 18 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, later opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh <haha> uh, Ja, een beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Um, Parade kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatschroefijne draad kruiske kuiskop 3,9 bij 25 mm Philips PH2 staal gefosfateerd. We hebben een... Ja, ja, ah, oké, okay, check.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 Dit betekent bijvoorbeeld dat organisaties een overzicht moeten hebben... van de gegevens die ze verwerken. Is jouw organisatie daarop voorbereid? Kijk op hulpbijprivacy.nl. We gaan nog even terug naar China, want de Grand Prix is nu ruim drie kwartier bezig. Louis Dekker volgt het voor ons. Louis, Verstappen starten als vijfde, klom snel op naar de derde plek. Hoe gaat het nu? Het simpele antwoord is dat hij nog steeds derde ligt. Uiteraard is er van alles gebeurd. Heeft iedereen al banden gewisseld. Deed Verstappen dat heel erg snel uh, hield eigenlijk zijn positie. Uh, heeft wel even wat coureurs voor zich gehad. Maar wist, die moeten ook nog naar binnen. Dus voor Verstappen is er weinig veranderd. Rijdt derde. Vooraan is er wel degelijk wat veranderd. Want de verrassende leider in de race is Valtteri Bottas. De fin in de Mercedes. Die Vettel in de Ferrari niet op de baan voorbij ging. Maar door iets eerder een pitstop te maken. Daarna een hele snelle ronde te rijden. En daarna nog een. En toen dacht Vettel, ik moet naar binnen, want hij is sneller. Maar toen was het al te laat en toen was Bottas er langs. Vettel nu tweede, die is aan het duwen en aan het pushen. Maar je ziet nu eigenlijk het gevecht... Wat we vorige week ook zagen in de slotfase in Bahrein Maar in omgekeerde volgorde. Nu is het Bottas aan de leiding voor Vettel. En ik denk dat Vettel het wel best vindt. Want die heeft al twee races gewonnen. Leidt de strijd in het WK. En die zal echt wel de race willen winnen hier. Maar hij weet ook als ik tweede word en ik kijk naar achteren. Dan ziet hij Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en zijn grootste rivaal. Die ziet hij op de vierde plek zitten achter Max Verstappen. Maar dat kan ik nu meteen corrigeren. Want Verstappen gaan een pitstop maken. Dat is onverwacht dat hij nog een keer naar binnen moest. Dat zat erin. Meteen zijn teamgenoot Ricciardo erachteraan. Beide Red Bulls voor de tweede keer naar binnen. Verstappen verliest nu terrein. Podiumplek even weg. Maar we hebben nog een ronde of 25 te gaan. Dus de keerzijde van dit verhaal is dat ze in de slotfase op verse banden sneller zullen zijn dan de rest. Verstappen en zijn teamgenoot Ricciardo nu terug naar plek 4 en plek 6... Maar het komend half uur zullen ze gaan aanvallen om die plekken terug te pakken. Bot als leid in China voor Vettel, voor inmiddels Lewis Hamilton op de derde plek. Dankjewel, Louis Dekker. Nu het vervolg van Vroege Vogels. Uh, zeker, uh, uh, dank jullie wel. We zijn, uh, we zijn weer buiten. En Boudewijn, Boudewijn D.O.D. van Floron, de uh, Bloemen- en Plantenorganisatie van Nederland. Waar staan we hier nu bij? We staan hier nu bij een krentenboompje, wat bijna opengaat, de bloemetjes althans... Je ziet uh, krentenboompjes, een uh, boom waarbij uh, zowel de blaadjes als de bloemetjes uh, tegelijk uitkomen. Anders dan uh, bijvoorbeeld de sledoorn die daarachter staat, ja. die uh, gewoon op het uh, kale hout aan het bloeien is. Dus daar zie je gewoon eerst het kale houten bloemetjes. Die zijn trouwens allemaal al volop open en het krentenboompje begint net. Krentenboompje dus allebei tegelijk. Ja. En wat en is dat dan voor, voor, voor, voor, voor mechanisme? Ja, wat, er, wat, daar, wat daarachter zit, dat weet ik niet. Wat ik wel opvallend vind, we staan hier ook naast de meidoorn. Het krentenboompje begint bruin. En wat je ook goed kunt zien, op de blaadjes zitten allemaal haartjes. Zie je dat? Het zijn ja. hele behaarde blaadjes. En, en er euh, liggen nog prachtige waterdruppeltjes op de parelen, op die ja, precies, knopjes. Ja. Ja. En, en wat, wat die blaadjes die hebben uh, waarschijnlijk ook nog wel een beetje een isolerende functie. Dus mocht er in deze periode nog een nachtvorst zijn, wat natuurlijk niet onmogelijk is... Ja. dan zijn die blaadjes ook weer toch weer een beetje beschermd... Ja. Tegen vorst. Ja, want hier zie je dat ze nog heel dicht bij elkaar zitten. Meerdere knopjes, meerdere haartjes, hier de blaadjes nog. Het, is, het ziet eruit als, uit als een, een beschermend pakketje dat langzaam open gaat nu. Ja, ja, ja. nou zo zijn ze natuurlijk begonnen ook, als, als knop. Hè? Die, die knop met die blaadjes en die bloemetjes erin... die heeft natuurlijk de hele winter zitten wachten tot het moment daar kwam om... Uh... Ja, en dat moment is nu. Dat moment is ja. nu en met, met bijna alles ja. ook. Dus... Goed, direct. Ja. Veel meer lentevreugd. Oh, je hier weer een prachtig uh, slakje. Um, veel meer lentevreugde met Boudewijn ode morgen dit laatste uur duiken we dus met Boudewijn OD het voorjaar in. Vertelt Kars Veling ons welke vlinders we momenteel kunnen zien. Horen we waarom het met vogels in de Sahel zo slecht gaat? Presenteert hoogleraar marine-ecologie Han Lindeboom zijn visie op de Noordzee. En breekt NPO1-collega Louis Dekker nog even in met het laatste nieuws uit Shanghai. En dan heb ik het over de Formule 1 en de grote prijs van China. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. van de Argentijnse gitaarcomponist Coronel. Nog steeds buiten met Boudewijn OD. Boudewijn, dit is een meidoorn, hè? Ja, dit is een meidoorn. Met van die handvormige blaadjes. Ja, die heeft die, dat is dan weer een boom die eerst heel veel blad heeft... en daarna pas wat kleine knopjes ja, erachteraan uh, stuurt. Zeker, ja. Nee, ja. dus... Uh... Die komen dan nog... Nou, dat duurt nog wel eventjes, denk ik, voordat die echt in bloei gaat. Maar dus de krentenbomen eerst, ja, daarna ja, de door. Ja. Het, het lijkt nu echt een, een kantelmoment hè, in de natuur. Ja. Alsof het t, t tussen vorige week en nu opeens allemaal uh, is gebeurd. Kijk, kijk jij daar ieder jaar weer naar uit? Nou, dat, <laughs> dat kun je wel je zeggen, ja. ja. Ja, nee, zeker. En uh, ik ja, bedoel, aan de ene kant... Al die bloemen die in één keer eruit komen. En, en inderdaad het landschap wat in één keer helemaal verandert Van nou ja, kale takken naar groen, fris groen. Ja. En dan opeens gewoon ook ja, een heel ander landschap. Je kunt er niet meer doorheen kijken. Het is, uh, Je ziet de vogels minder op een gegeven moment. Ja, ja, ja, dat ja. misschien ook wel. Ja. Wat is het nou dat dat uh, uh, triggert in, in bomen bijvoorbeeld? Ja, nou ja... Uh, Bomen die moeten natuurlijk die winter doorstaan. Hè? Dus die, die uh, verliezen hun blad daarom ook. Want het blad, ja, daar zit vocht in, water in. En als dat bevriest, dan gaan die bladen gewoon helemaal kapot. Dus dat uh, proberen ze te voorkomen. Ze verliezen hun bladen. En uh, nou ja, al het belangrijke leven uh, concentreert zich in de knoppen. En die knoppen, nou ja, daar, daar, daar, hè, daar gebeurt het natuurlijk op dit moment. Um, dus die winter, die kou, moeten ze ook eventjes hebben... Voordat ze überhaupt weer gaan uitlopen. Maar het is niet alleen dat het uh, warmer moet worden, want dat is het natuurlijk nu. Um, maar er moet ook iets aan de daglengte gebeuren. Dus de dagen moeten een bepaalde lengte hebben om um, echt te kunnen uitlopen in combinatie met die temperatuur. En um, nou ja, een van de, van de dingen die, die, uh, die daarachter zitten, want. Ja, dat kun je zo bedenken. Maar wat daarachter zit, is toch te proberen... aan de ene kant zo snel mogelijk in het voorjaar groen te kunnen zijn. Zo lang mogelijk in, in het jaar ook groen te kunnen zijn en te kunnen groeien. Maar aan de andere kant te voorkomen dat je bevriest. Want met vooral die jonge blaadjes, die zijn extreem gevoelig voor vorst. Ja. Dus, als het vroeg... ja, dus het is ook eigenlijk een beetje uitstellen. Het is uitstellen, maar niet te lang. Dus echt, uh, en, nou ja goed, en, en, um, de, ja, bijvoorbeeld bij, bij Beuk is dat dus ook echt heel goed onderzocht. Uh, daar blijkt dus, eerst moet die daglengte bereikt zijn en dan pas voelt de boom... Ja. is het warm genoeg om nu uit te gaan lopen. Ja, want het gebeurt er ook wel eens. Hebben we dit jaar ook gehad dat het plotseling weer behoorlijk warm werd... al vroeg in het jaar. Ja. Dan, dan doen ze het dus nog niet. Nee, dan doen ze het nog niet. Nee, dan hebben ze dus wel al die kou gehad. De daglengte is nog niet goed... En, uh, dus ze, ze, ze stellen het dan echt nog eventjes uit. Ja. En andersom dus ook. De afgelopen uh, uh, tijd, uh, de, de, de dagen worden langer. Uh, dat gebeurde al wel, maar het was soms nog best fris. En dan dus ook uh, nog even wachten. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Maar ja. nu, hè, ja, de komende week verwacht ik gewoon echt dat, dat, dat bijna alle bomen uh, groen zullen worden. Je ziet de, de, de, de eiken beginnen al een beetje bruin te worden. De populieren. Um, dus wel grappig, sommige bomen beginnen een beetje bruinig met hun blad... Ja. en andere juist groenig. Dus ja. dat, is ook, dat, dat merk je alleen maar nu mee... Hè? Dat, uh, dat, dat dat soort kleuren opeens in, uh, in het landschap ja. zijn. En wat zijn dat dan voor, voor verschillen? Wat ja, ja, wa wa ik, waarom is dat, dat? Wat betekent dat? Ja, dat weet ik ook niet zo heel erg goed precies. Um, um, um, het zou kunnen zijn dat dat be bruin beginnen ook iets met die bescherming te maken heeft... tegen late nachtvorst, net als die haren... Maar ik zou dan zelf ook niet even niet weten wat daar achter zou kunnen zitten, nee. hoe dat precies werkt. Want sommige, bij, bij knoppen is dat ook. Hè? Sommige knoppen zijn heel donker, donkerbruin, zwart. Andere knoppen zijn natuurlijk heel groen. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou ja, de meeste van die knoppen die hebben natuurlijk ook gewoon een, een, een, een, ja, waslaagjes en andere bescherming tegen de vorst. De meeste knoppen van bomen kunnen tegen nou ja, min dertig of zoiets dergelijks hier in Nederland. Dus die, die kunnen wel wat hebben. En dat, dat komt ook inderdaad door, door ja, wat er allemaal omheen zit aan bescherming. Ja, um, er, zijn... er zijn natuurlijk ook verschillen tussen bomen. Sommige komen nu al, andere wachten nog even. Ja. Ja, valt daar iets over te zeggen? <laughs> Waarom is het nou voor, het nou, ene, voor de ene ja. boom verstandig of, of, of een voordeel eh, om nog even te wachten? Ja, nou, daar zit ik inderdaad ook af en toe bij na te denken. Want vooral bij, bij beuken zie je dat ook heel erg mooi op dit moment. Dat in het bos, nu op dit moment, zijn een aantal beuken al behoorlijk groen. En andere nog helemaal niet. En dat duurt waarschijnlijk... Ja, daar zit een periode van 1, twee weken... een beetje afhankelijk van de temperatuur zit daartussen. En die variatie eh, is waarschijnlijk toch belangrijk om... mochten die hele vroege ja. eigenlijk toch te vroeg zijn... dat als die bevriezen en afvallen, dat de, de rest wel overleeft. Ja. Dus er zit gewoon wat spreiding in die hele populatie. Maar ja, dan praat je over een grote populatie van individuele bomen... Ja. die als populatie het goed doen... En waar wij bij individu individuen het soms te vroeg doen en, en omvallen oh hè, dat er gaat mis. En dan zijn de anderen er tenminste nog. Ja, nou ja, goed natuurlijk. Communiceren ze dat met elkaar? <laughs> nou, we dat hebben het wel eens gehad over, over ja, ja, ja, communiceren. Ja, met ja. geurstoffen, met, met neoprenen, toch? Ja, nee, nee. nee. nee, nee met, nou ja, het is vooral inderdaad uh, uh, vraat wat, wat planten communiceren. Want dan gaan ze dus inderdaad afweerstofjes produceren. En dat schijnen ze van elkaar te kunnen uh, voelen dat, uh, dat, dat dat gebeurt. Ja. Maar met het begin van het voorjaar is daar in ieder geval niks over bekend. Nee. Um, Planten uh, Is er nou nog een verschil tussen windbestuivende planten... en insectenbestuivende planten? In, in, in hoe vroeg ze nu reageren op uh, temperatuur en licht? Doet de een het eerder dan de ander? Nou, dat, dat is niets, niets, niet zo'n groot verschil. Hè? Een aantal van de windbestuivers, de willigen bijvoorbeeld... die zijn uh, al heel vroeg begonnen. Trouwens... Uh, willigen, uh, hebben wel degelijk ook iets te bieden aan hommels en dergelijke. Dus die komen wel degelijk ook langs. Maar het zijn windbestuivers. Maar de meeste van de, ja, van, de, van de bomen en struiken die, die nu uh, aan het bloeien gaan... dat zijn ja. toch wel insectenbestuivers. Ja, dus die, ja. Uh, die, zie, je, die ja. zie je het eerst. Ja, ja zeker. Ja, ja. En... en nog heel even tot slot. Je had een apparaatje bij je. Ja. Ja, het is eigenlijk te koud om daar nu iets mee te gaan doen. Nee, maar vertel heel even wat het is, want het is zo'n geinig, geinig ding... Nou, het, is wel, het is wel heel erg leuk, want um, um, sommige voorjaarsbloemen... en dat speelt vooral nu, hè, en ik vond het verhaal van de terras, terrasverwarmers... daar straks ook wel heel erg leuk in dat verband. Um, uh, hommels die vliegen nu rond en het is natuurlijk nou ja, best wel frisjes um, nog. Um, als nou een beetje zon schijnt, dan zijn er uh, van die bloemen... met een paraboolvormige vorm die de warmte van de zon en ze richten zich ook met hun bloem op de zon, ja. uh, op de nectar. Uh, dus die nectar wordt voorverwarmd voor die hommels. En die hommels die vliegen dus ook vaker op bloemen die warm zijn... Ja. Uh, opgewarmd door de zon. En dus die hun bloembladeren zo positioneren dat ze dat zonlicht goed vangen en ook wel kaatsen richting het midden, richting ja. de, de, de nectar. Ja, dus dan uh, is het een beetje een koud terras met een warme kop chocolademelk. Ja, ja, ja, dat, ja, ja, dat idee. Want hommels willen liever een warme. Nou ja, hoe meer warmte ze kunnen opdoen, hoe beter. En het, het is ook echt wetenschappelijk bewezen dat ze kiezen voor warme bloemen ten opzichte van koude bloemen. Dus dat. Oh, nou ja, en met dat apparaatje van jou kun je dat, dat zien? zien. Nou, misschien moet je dan gewoon nog een keer terugkomen met je apparaatje. Ja, op een, een, een, een moment dat het iets warmer is, doen we het ook iets later in de uitzending. En als de zon er lekker op staat, dan gaan we nog eens even naar de, het verschil tussen warme en koude bloemen kijken. Ja, leuk. Dankjewel, je Miau, het miau, ja. Het tweede deel uit de Dolly Suite, op 56 van de Fransman Gabriel Foray. Uitgevoerd door de Boston Symphony Orchestra. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tijd weer voor de vroege vogels Venolijn. Voor de eerste en lingen van deze week. Belt u met 035 671 338. Mevrouw gaat uit Schiedam... Zaterdag fietsten we in de polder Noordketel... ...toen een boerensaliel boven ons vloog. Tegelijkertijd hoorden we de fietsers. Geert Ernst uit Emmeloord. Zaterdag was ik in het karnebos om vlinders te tellen... ...en veel sitoenvlin en dagbouw ogen gezien... ...maar ook kleine vos en gehakkelde Aurelia... ...maar ook mijn eerste linje. En een klein witje en een oranje tipje. Geert Lambers in Wageningen Hoog. Vandaag heb ik in de bermen van Wageningen Hoog... De eerste spruiten van het hardnekkige onkruid Japanse duizendknoop gezien. Wilke Uitenbooggaard, vrijdagochtend in het Waartlandse bos in Haven hoorde en zag ik tijdens de wandeling de glanskop. Ik ben van Bennekom. ik was net in het heenpark en daar zag ik onder andere een albido maarsviooltje, slanke sleutelbloemen, bosanemonen, één zomerklokje. Ranspeepel, Bergen en Maas, Zuid-Limburg. Afgelopen dinsdagmiddag vroeg de eerste huiszwaluwen boven het dorp Eurmond. Martin Heemskerk uit Bodegaven. We hebben vandaag de eerste wesp gezien. Rijksveninga Lelystad. Vandaag deden meerdere hommels zich te goed aan de roze trosjes van de Berberus. Ook de eerste bloeiende paardenbloem is er weer. Met vrater Willy Groddes in de beeld. Voor mij is het interessant om in deze tijd in de bermen de planten te zien bloeien. Zo zie ik nu de bosanemone, voorjaarshelmbloem en paarse dovennetel. En een heel klein wit plantje, de vroegling. Arno in Roderes. Vandaag is de bonte vliegenvanger weer gearriveerd in mijn borsttuin in Roderes. Martin Kroon uit Leiden. Zondag zag ik uh, tijdens een kamertochtje bij Nieuwkoop, de eerste Purple river. terug uit Afrika. Peter van der Velde in Westervoort. Na het prachtige weekend zijn de holwortel en de gele anemoon massaal in bloei gekomen langs de vijver. Het is fantastisch. Frida Kas, wij hebben vannacht in Biggenkerken de eerste nachtegaal horen zingen. Blijft u bellen met 035 671 338. Zodra het warme voorjaarszonnetje tevoorschijn komt... zijn er weer volop vlinders te zien. Vooral de citroenvlinder en de dagpauwoog... bleek uit de vlindertelling van afgelopen weekend. Maar dat zijn overwinteraars. De voorjaarsvlinders komen nu uit hun pop. Zoals koolwitjes en het oranje tipje En het bonzandoogje, een bosvlinder... die zich steeds meer thuis voelt, ook in de tuin. Jeanette Paramor gaat samen met Kars Veling van de Vlindersstichting... vlinders zoeken op de Wageningse Berg. Nou, we hebben geluk gelukkig, want uh, het zonnetje komt tevoorschijn. En dat is wel nodig hè, om vlinders te zien. Ja, dat is zeker nodig. We staan nu bij een schijnhazelaar. Parstens vol met bloemetjes. Ja, met ook al flink wat bijen erop. Ik zag honingbijen natuurlijk. Er staan vaste kasten in de buurt, maar ook een paar wilde bijen. Zweefvliegen. Nou, dat is een goed teken. Die komen net even iets eerder dan de vlinders. Maar als die er zijn, dan kunnen er vast en zeker ook uh, vlindertjes opkomen. Het is uh, natuurlijk vrij laat. Hè? We zijn half april. en Dan is het eigenlijk, ja, ja. zou de vlindertijd al een poos aan de gang moeten zijn. Maar maart was koud. En afgelopen weekend zijn er natuurlijk heel veel vlinders gezien. Toen was het heerlijk warm weer. Maar uh, ja, het moet nu echt, uh, echt loskomen. Want in de loop van april moeten de meeste van die, uh, van die voorjaarssoorten... echt uh, in flinke aantallen te zien zijn. Maar dan in dat weekend hebben we dus meer overwinteraars gezien. Ja, heel veel citroenvlinder. En dat is echt een van de... Ja, van de bekendste overwinteraars. Uh -huh. Dagpa-oog-kleine vos zijn er ook wel. Maar goed, die zijn een beetje bruinig. En als die een beetje fladderen, ja, op een meter of vijf zie je ze nog wel. Maar op 10 15 meter, dan, dan mis je die toch. nou, ja, het wordt zelfs een beetje warm, zeg, nu in die zon, hè? Ja, goede zaak. Als jij je jas open doet, dan betekent het ook dat de vlinders uh, oh. actief kunnen gaan okay, worden. Oké, nou, dan gaan ze het doen, hè. Ja. Ja, een vlinder. Tada. Heel mooi. Dit is de gehakkelde Aurelia. Mooi oranje met hele mooie hakkels, hè? Alsof er happen uit de vleugel zijn. Dat is wel een vlinder overwinteraar ook, net als die citroenvlinder en de dagpaal en de kleine vos. Algemene vlinder? Algemene vlinder, ja. Ook ja. een vlinder die mensen in de tuin kunnen tegenkomen. Ja. Moet er moeten wel ergens brandnetel in de buurt staan, want de rupsen van die gehakkelde gehakkelderelen leveren ook brandnetel. Dus uh -huh. die moeten wel echt, uh, of in je tuin of in de buurt van je tuin, brandnetels zijn, wil je die tegenkomen. Ja, ja daar houden we niet zo van, nee, in onze tuin. Nee, nee, maar goed, we hebben zelf bijvoorbeeld een mooie bloempot met brandnetels staan. Want oh. als je brandnetel gewoon in de tuin hebt, de stokken, kan die de hele tuin gaan uh, ja. veroveren. Dat willen we meestal niet, maar gewoon in een pot. En de relia ja, heeft daar ook eitjes afgezet en daar hebben we die rups gezien en we zien verpoppen. Maar we kunnen nog ja. een stukje doorlopen. Dus er staat wat heide te bloeien. En dat is ook altijd een plant waarin het voorjaar nog wel eens vlinders op zitten. Dus... Maar Ze stuk... komen dus op bloeiende struiken af, op heideplantjes? Ja, ja, want ze hebben natuurlijk zeker die vlinders die hebben overwinterd. Die hebben gewoon maandenlang gevast. Ze hebben dus echt gewoon heel erg veel honger, letterlijk. Mm -hmm. En uh, om te kunnen vliegen moeten ze ook inderdaad flink, uh, flink nectar verzamelen. Want dat is letterlijk hun brandstof waarmee ze, ja, waardoor ze kunnen vliegen. Dus dat is het eerste wat ze doen eigenlijk als ze uit overwintering komen. Drinken. Mm -hmm. En dus op bloeiende planten. Vandaar dat je ook eigenlijk nu in de stad meer kans hebt om vlinders te zien dan dat je echt het buitengebied ingaat. Want in het buitengebied, he, heidevelden bijvoorbeeld, ja, daar bloeit nu vrijwel niets. Dus die vlinders hebben daar niet veel te zoeken. Terwijl in mm -hmm. tuinen, he, als er wat te bloeien staat, zoals die heide bijvoorbeeld of, of zo'n schijnhazelaar, maar ook bijvoorbeeld hyacintjes of krokussen, he, zelfs daar zie je al uh, die eerste vlindertjes op. Ja, maar je hebt natuurlijk ook bossoorten, hè? Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld het pontzandoogje. Dat is een soort die niet zo heel veel nectar nodig heeft. En ja, die heeft ook niet overwinterd. Die komt nu uit de pop. En ja, die heeft wat dat aangaat iets minder voedsel nodig. Dus die zou je ook gewoon zeg maar, op een, een mooi zonnig bospad al wel tegen kunnen komen. Ook als er niet zoveel statten bloeien. Er blijken eigenlijk ook twee soorten of meer misschien wel. Maar bossen, bosbewoners en open gebiedbewoners te zijn. Ja, ja, het was echt een bosvlinder hier in Nederland. Ja. Hij zat echt in, in ja, Drenthe, in Brabant, in die bossen. Dat was ja, zijn leefgebied. En de laatste twintig jaar zien we hem enorm toenemen. He, dat is op zich leuk dat er een vlinder ook is die echt vooruit gaat. En nu zit hij echt overal. En eh, in België hebben ze er onderzoek naar gedaan. Een heel leuk onderzoek van ja, of die vlinders nou ook anders zijn. En dan blijkt ook dat ze op een hele andere manier vliegen. Ze hebben stevige, stevige spieren. Nou, de, bos of de... De, de open landvlinders ja? die dus echt aan het zwerven zijn gegaan. Die, die kunnen gewoon beter vliegen. Oriënteren zich ook op grotere afstand. En dat is ook logisch. Zo'n bosvlinder die zit in een bospad. Maar die heeft een vrij beperkte... En die, ja, die wil ook niet verder kijken. Terwijl die openlandvlinders blijken echt verder te willen kijken. En dat is ook de reden dat ze ze dus lekker zo kunnen uitbreiden. Een hele ja, grappige vinding. Oh. Ze zien er hetzelfde uit. Maar ze gedragen zich anders. Ook. Ze gedragen zich anders en het is een ander type. Kunnen we die ook gaan zien hier, denk je? Uh, ze komen nu tevoorschijn. Ik heb hem ja. zelf nog niet gezien dit jaar. Maar ja. ze komen nu tevoorschijn. en uh, Ze zijn ook al wel, uh, wel gemeld. Dus... Uh, hmm. Zeker hier, zo meteen in het arboretum, waar flink wat bomen en struiken staan. Mm -hmm. Maar ook hier onderlangs de, de Greppenberg, daar heb je echt kans om ze al tegen te komen. Mm -hmm. En van het weekend gaan ze echt flink vliegen, dit uh, mooi warm weer. Dan zullen ook de mensen in de tuin uh, een dikke kans dat ze hem kunnen tegenkomen. Dus dit zou op zich een mooi plekje zijn. Even langs die struikjes lopen, misschien dat er wel een eentje op zit. Zo, we zijn de berg helemaal afgedaald. We staan nu wel op een heel mooi plekje, onderlangs de dijden. Want al die ronde bladeren die hier zitten, is allemaal look zonder look. En dat is de plant waar de rupsen van het oranje tipje op leven. Pinkse bloem en look zonder look, dat zijn de planten voor het oranje tipje. Hoe ziet een oranje tipje eruit? Ja, is onmiskenbaar. De mannetjes tenminste, die zijn wit. Net als een koolwitje, maar met een knaloranje vleugelpunt. En uh, ja, die gaat de komende dagen, gaat, die, gaat die vliegen. Het is echt een voorjaarsvlindertje, dus die is er tot... Half mei en daarna moet je weer wachten tot volgend jaar april uh, om hem weer tegen te komen. Dus hey, Wat de zwaluw is voor de vogelaars, dat is het oranje tipje voor veel vlinderaars. Van, nou, dat is echt, uh, als die er is, dan ja, is het voorjaar begonnen. Is die klein? Ja, hij is kleiner dan een koolwitje. Hey, wat vliegt daar voor wits? Het is in de vette, het komt deze kant op, het zou een koolwitje kunnen zijn. hoor. Maar... je ja, bedoelt uh, bij die st witstreep streep ja, hier? Ja, ja, langs de. Nou, hij volgt echt de bos. Nee, dat is het oranje tipje, denk ik. Ja, ja. <laughs> Je oh, ziet ook dat gedrag, hè, dat een beetje heen en weer vliegen en echt zoeken. Oh, ja. Daar gaat, ja, gaat hij ook weer even naar beneden toe. Ja. Hij vliegt dus echt, hij is nu alweer, weer 10, 15 meter verder. Dus die legt echt kilometers op een dag af. Hij is gewoon zoeken aan zoeken naar vrouwtjes. Ja, en vrouwtjes zijn er nu nog weinig, want mannetjes komen altijd eerder. Dus uh, hij doet zijn best, maar het <lacht> is wel mijn eerste van dit jaar. Zijn er ook vrouwtjes die achter de mannetjes aangaan? Nou, ik heb laatst wel eens gezien dat echt uh, een mannetje op een bloem zat te drinken van een citroenvlinder. En hij ja? werd echt gestolkt door een vrouwtje. Ja? En dat, nou, die zie je wel andersom nog alles. Hè. Dat mannetjes echt vrouwtjes uh, lastig vallen, zeg maar. En als vrouwtjes gepaard hebben, willen ze vaak helemaal niks meer met die mannetjes te maken hebben. Want dat kost ze alleen maar tijd. En dat, ja, die kunnen ze beter gebruiken. Maar in dit geval was het dus het vrouwtje die echt zei van... Hé, uh, hey, kom op. Uh, ik heb nog niet gepaard. Doe eens wat. Ja. En wel hij wel, was, dus hij vond het wel best. Ja, hij zat lekker te drinken, dus ja, wat doe je? <laughs> nou, oranje tipje dus. Wat uh, kunnen mensen nog meer verwachten de komende dagen? Nou, het Bonsantoogje Die uh, uh -huh. gaan echt de komende dagen flink vliegen. Het boomblauwtje. De gewone koolwitjes, het klein geaderd witje en het klein koolwitje... die kunnen uh, uh -huh. al volop uh, gezien worden. Ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn... En als je dan weer een paar weken verder bent, dan komen ook weer ikrusblauwtjes en kleine vuurvlinders. Maar dat is, dan zit je echt al tegen mij aan, zeg maar. Mm -hmm. En als je in het zuiden van het land woont, ook de konijnenpaasje. Die is wel heel erg mooi, hè? Ja, het is buitenlands mooi. Heel groot, <lacht> geel met rood, met staartjes. Ja, ja. Dat is een gewoon witje, volgens mij. Ja, je ziet helemaal geen oranje. Mm -hmm. Er kunnen nog twee soorten. En je komt mooi voilà. over ons heen vliegen. Het is het kleinkoolwitje. Hoe kan je dat dan zien, dat hij geen oranje stipje heeft? Ja, dat valt echt op. Ja? Hè? Dat, dat, is, uh, dat is zo opvallend. Dat, uh... En ja. hij kwam ook mooi recht over ons heen. Dan kon we ja. ook zien dat het een klein koolwitje was en geen klein geaderd Want ja. die heeft allemaal donkere streepjes op zijn vleugel. Dus uh... nou, alweer eentje die inderdaad denkt van de zon schijnt, dus ik kan vliegen. Oh, bruin. Ja, bruin was een dagpaal volgens mij. Ja? Zo heel mooi donker. Ja, dat is... Ook vrij groot hè. Ja, en ja, ineens is hij al weg. Ja, ja, hij zit ongetwijfeld nu ergens hier. Hè. Ja. Maar goed, je ziet wel, hè, het is net vijf minuutjes dat die zon weer een beetje kracht begint te krijgen. Dat je echt zelf ook weer voelt, het wordt warmer. Mm -hmm. En die vlinders reageren gewoon direct. Ja. De karsveling en Jeanette Paramoor in het arboretum van Wageningen. Veel vlinders zijn nu dus uit hun pop aan het kruipen. En wie dat met eigen ogen wil zien, die kan even naar onze website. Daar staat een prachtig filmpje waarin precies te zien is hoe een oranje tipje zich ontpopt. Kijk op vroegevogels.bnnvara.nl. En uh, NPO Radio 1 is uh, behalve op zondag tussen 7 en 10... natuurlijk de, de, de natuur- en milieuzender rond deze tijd... ook altijd de zender voor uh, nieuws en sport. En dus gaan we even naar Louis Dekker met nieuws vanuit Shanghai. Ja, en het nieuws gaat over Max Verstappen. En ik wilde eigenlijk tien minuten geleden gaan vertellen... dat hij kans maakte op de overwinning. Wat is er gebeurd? Er is een safety car in de baan geweest... omdat twee teamgenoten elkaar er vanaf hadden gebeukt. Allemaal brokstukken op de baan. Dan moeten ze achter een auto, een beetje op laag snelheid. Wat doen ze bij Red Bull, team van Verstappen en van Ricciardo? Ze halen meteen die auto's naar binnen, verse banden eronder... terwijl de rest van het veld nog op oude banden rijdt. En dan weet je, er komt een aanval in de slotfase. En inderdaad, Verstappen en Ricciardo vanaf plek 4 en plek 6... Mes door de boter. Maar Verstappen weer te agressief, te druisten. Gaat eerst buitenom bij Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen die die vorige week ook al tegenkwam. En Hamilton dacht, weet je wat jij doet? Je gaat maar even aan de kant. Aanval afgeslagen, aanval mislukt. Ze raakt elkaar bijna of bijna niet. In ieder geval afgeslagen. Verstappen begint vervolgens heel voorzichtig weer in die opmars vanaf plek 6... terwijl zijn teamgenoot er al voorbij is. En op dat moment de leider in de race al in zicht heeft. En inmiddels, ik maak maar een sprongetje... is de leider in de race niet Max Verstappen... maar Daniel Ricciardo, die zijn teamgenoot is... en daarmee aangeeft dat Max Verstappen deze race gewoon had kunnen winnen... als hij het niet had verklooid, want het wordt nog erger. Wat doet hij een paar minuten geleden? Hij denkt, ik heb terrein verloren, ik moet nu aanvallen. Ik zie een Ferrari. Hij probeert Sebastian Vettel, de WK-leider, voorbij te komen... En hij beukt hem erin. Ik kan het niet anders zeggen. Hij heeft inmiddels ook straf van de wedstrijdleiding gekregen. Teruggevallen naar de vijfde plek. Vettel, die dacht deze race te kunnen winnen, rijdt inmiddels zevende. En ik kan deze flits eindigen met de tekst dat Max Verstappen een tijdstraf krijgt van 10 seconden. De conclusie, hij kon hem winnen. Hij vergooit het. En het meest pijnlijke van allemaal is dat de winnaar van de Grand Prix in China over een ronde of acht... waarschijnlijk de teamgenoot van Max Verstappen is Daniel Ricciardo... Uit Australië die ook nog even om het te benadrukken nu de allersnelste ronde neerzet. Dankjewel Louis Dekker, nieuws vanuit Shanghai dus. Um, druistig, wat een mooi woord, druistig. Max is te druistig. Goed, um, maar liefst 80% van alle vogels zou in de laatste 50 jaar verdwenen zijn uit de Sahel in Afrika. Het gebied ten zuiden van de Sahara woestijn. Dat hebben Nederlandse onderzoekers geconcludeerd. Leo Swartz is de onderzoeksleider en is nu aan de lijn. Leo, goedemorgen. 80% van de vogels zou verdwenen zijn. Over, over hoeveel vogels hebben we het dan? Dan hebben we heel veel vogels. Want we praten over een enorm groot gebied. De zeil is 6000 kilometer breed... tussen de Atlantische oceaan en de Rode Zee. En het is een zone van zo'n 500 kilometer breed. Dus je hoeft niet zoveel te veranderen in de vogeldichtheid. En je praat over enorme aantallen. Ja. Dus... Zit jij daar op dit moment, Leo? Of, uh, nee, nee, nee. Qua nee verbinding? Goed, nou, probeer nog even richting een raam te lopen of iets... want we hebben een hele, sle hele slechte verbinding nu. Oh, ja. ja. ja Gaat het nu beter? Nou, nou goed. We, we praten gewoon nog eventjes door. Hoe, hoe ja. is die enorme... Want dat is het belangrijkste. Hoe is die enorme afname ontstaan? Um, die is ontstaan door de grote droogte. Het heeft in zeil. heeft heel lang niet geregend. Tussen 1969 en 1992. En in die jaren zijn de vogelaantallen enorm afgenomen... Uh, dat hebben we voor een groot deel gemist, want dat systematisch monitoren dat we nu eigenlijk jaren in, jaren uit doen, dat is pas begonnen in Nederland, zo in de tachtige jaren. Ja. Maar weten dat weten de Engelsen zijn eerder begonnen, al in, uh, een jaar of tien eerder. En de Engelsen reeks laten zien dat die, al die vogels die naar de Sahel gaan, dat die enorm zijn afgenomen toen de eerste echte droge jaren in 1969 bekend is de grasmus, ja. die enorm gekeld is, uh, is daar 80% afgenomen. En daarna... Ja een beetje gaan regenen in de zeil. vuil vanaf 1992 en zijn alle soorten weer zich aan het herstellen. Maar nog lang niet op het niveau van vroeger. Leo, uh, het is belangrijk uh, nieuws en ik denk dat we hier zeker binnenkort een keer op terug gaan komen. Maar de verbinding is eigenlijk te slecht om hier een langer gesprek over te voeren. Dat is het nadeel um, van dat je uh, erg afgelegen woont blijkbaar in Nederland. Ja, ja nee. Ja, nee uh, heel hartelijk bedankt voor dit moment. Ja. Uh, we proberen het later zeker uh, weer opnieuw. Dankjewel, je okay. wel, Leo Zwarts. Danza del juego de amor uit het ballet El Amor Brujo van de Spaanse componist Manuel de Falla uitgevoerd door het Los Angeles Guitar Quartet. Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Meer en meer partijen willen beslag leggen op de ruimte op en in de Noordzee. Windmolenparken, scheepvaart, natuurreservaten, visserij etcetera etc. Deze week is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen... voor het aanstellen van een noordzee Minister Koren van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat... Uh, gaat die mogelijkheid nu verder onderzoeken. Uh, Tjeert Groot van D66. Jij bent een van de Kamerleden die, we, die deze motie hebben ingediend. Uh, goedemorgen. We hebben we aan de lijn? Even een knopje schrijven. Ja, Tjeert. goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Waarom is er een noordzee nodig... Nou, D66 wil de Noordzee echt weer op de kaart gaan zetten. Um, het is onze zee en, en, ja, met meer dan 150 soorten vis. En wat je nu ziet is dat de komende jaren gaat heel veel geïnvesteerd worden in wind op zee. En um, daarvan is het natuurlijk ook de bedoeling dat de natuur kan uh, profiteren. En er zijn zoveel spelers op de Noordzee. Dus, uh, de defensie, de visserij, de uh, wind op zee, de, uh, de vaarwegen... En uh, nou, daar moet gewoon veel meer regie op komen, zodat je nou ja, gewoon, uh, het beter kunt gaan doen dan we nu doen. Ja. Wat voor bevoegdheden zou die commissaris moeten krijgen? Nou, dat is wel een commissaris. Je kunt het vergelijken met de, de, de Delta-commissaris. Die dus uh, voor uh, onze rivier heeft laten zien dat je heel goed veiligheid, uh, waterveiligheid met uh, natuur kan uh, combineren. En, uh, dus het is meer de, de regie. Het is niet een, een, een commissaris die alles moet uh, kunnen besluiten, want hij moet het natuurlijk ook weer met anderen doen. Maar op dit moment hebben we gewoon veel organisaties die weten gewoon niet waar ze terecht moeten ja. met hun vragen of opmerkingen ten aanzien uh, van de Noordzee. Dus het gaat vooral om uh, uh, aandacht, overleg en uh, sturing. Um, wanneer moet uh, hij of zij benoemd zijn? Nou, wat mij betreft, uh, wat deze betreft gaat dat uh, yeah. zo snel mogelijk. Yeah. Uh, minister Cora van Nieuwenhuizen die, uh, heeft formeel de uh, coördinatie ten aanzien van, uh, van de Noordzee. Um, en Zij gaat nu een strategische nota maken met nog uh, zeven andere ministers. Uh, dat geeft ook al aan uh, wat, de, wat de noodzaak is. En uh, daar komt ze uh, deze zomer mee. En ik hoop dat, daar ook, uh, uh, nou, dat we dan uh, zo snel mogelijk, wat ons betreft... per 1 januari 2019 ook zo'n commissaris kunnen hebben. Oké, okay, goed. Dat zou mooi zijn. Cheer Te Groot, D66 Tweede Kamerlid. Heel hartelijk dank voor deze, deze korte bijdrage, deze reactie. Ja, graag gedaan. Bij mij aan tafel nu Han Lindeboom. Nog een week hoogleraar marine-ecologie aan de Wageningen Universiteit. Zet zich al bijna... 30 jaar in voor het beschermen van de natuur in de Noordzee... en het instellen van zeereservaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laatste week, hoe voelt dat? Ja, nou ja, enerzijds denk je van het houdt op, maar het houdt helemaal niet op. Het nee. gaat gewoon door. En er gebeuren zoveel spannende dingen, dat horen we net ook al. Ja. Commissaris van de Noordzee, eindelijk zou ik zeggen. Ja, ja. Ik ben nog niet weg. Hoor. En heel vaak houden die hoogleraren nog een kamertje eh, voor onderzoek en voor dit en dat. Nou, Gaat wij mogen dus jou? al vijf jaar doorgaan. Ik heb ook nog PhD-studenten en uh, je mag uh, tot je 71 tegenwoordig, dus ik ja. kan nog een poosje. Oké. Okay. Um, Zo'n Noordzee-commissaris, is, is dat een goed idee? Ik vind het een fantastisch idee. Ja? Ik heb 15 jaar geleden volgens mij al eens een keer... op een Noordzee-conferentie gezegd van... waarom hebben wij geen minister van de Noordzee? De Belgen hadden dat toen wel. Het Belgische deel is maar een tiende van, van wat wij aan Noordzee hebben. Uh, die Noordzee is zo ingewikkeld en complex... dat je moet dat in één hand hebben. Je moet dat kunnen coördineren. En ja als zo'n zo commissaris dat gaat doen, lijkt ja. je dat fantastisch. En levert dat veel op, die Belgische Noordzee-commissaris? Ja. Breekt hij potten... Uh, nou, in zoverre dat ze daar dus ook inderdaad gewoon ruimte voor natuur, ruimte voor windmolenparken en voor gebruik uh, beter intern afstemmen. Ik heb het gevoel ja. dat daar toch wat beter de zaak wordt afgestemd. Ja. Of dat uiteindelijk helpt, want nogmaals, het, het, het is maar een heel klein stukje Noordzee wat ze hebben. Dus bij hun is het eigenlijk nog veel drukker dan bij ons, dus het is nogal een klus. Um, je hebt bij het, bij het afscheid uh, een, een, een, een voor het afscheid een Noordzeevisie geschreven, hè? Ja. Uh, laten we die eens even puntsgewijs zo uh, doorlopen. Allereerst, hè, er gebeurt natuurlijk veel op de Noordzee. We zeiden het net al, de energietransitie. Ja. Uh, die legt zichtbaar beslag op de Noordzee. De windmolenparken, sommige ook te zien vanaf de kust. Hoe, hoe, hoe groot gaat dat worden? Ja, dat gaat natuurlijk gigantisch worden. Het ligt natuurlijk een beetje aan welke vlucht die wind, windenergie... uiteindelijk op de langere termijn zal, uh, zal nemen. Maar in ieder geval, kijk, op dit moment hebben we zo ruim... 300 windmolens daar staan. En dat kan in de komende 5 tot 10 jaar tot, tot 6000 uitgroeien. Dus 20 keer zoveel dan nu. Dus dat zijn ja. echt gigantische hoeveelheden. En we gaan hele grote hoeveelheden energie uit zee halen op die manier. En dus dat gaat ook een flink ruimtebeslag op die zee leggen. Ja. En voor behoorlijk wat ophef zorgen toch? Je hoort nu al regelmatig mensen die vinden het, het, het uitzicht niet mooi meer... vanaf de kust. Van de week hoorde ik op, op, op uh, NPO Radio 1 uh, vissers... Die hè, bij, bij Den Helder die vonden dat die ja. uh, windmolens in hun visgronden kwamen te staan... en juist op de goede plekken. Ja, even wat het uitzicht betreft. De windmolenparken komen verder uit de kust. Dus op hele heldere dagen kun je een heel in de ja. verte wel een molentje zien draaien. Maar bijvoorbeeld het, uh, het park wat we nu bij Egmond hebben... Dat is, uh, ja, dat is zichtbaar, dat staat veel dichter onder de kust. Dus het ja. komt veel verder weg. Ja. En uh, wat betreft de vissers... ja, ik denk dat daar een hele belangrijke taak van de commissaris zal moeten zijn van... haal nou eens de werkelijkheid rond die visserij boven tafel. Ja. Er zijn heel veel verhalen daarover. Uh, de vissers beschuldigen de Fransen van nepverhalen. Maar ze hebben zelf toch ook wel een beetje boter op hun hoofd. En ik denk dat je daar eens heel goed naar zou moeten kijken. Ja. Ja, dat, uh... maar op zich is de, de, de ontwikkeling, uh, die juich je toe. Ik juich die zeer toe. Ja. Ik denk dat, uh, nogmaals, ik ga ervan uit dat wij uh, we willen de CO2 terugdringen uh, Wind op zee is daar een belangrijke methode voor. Dus dat accepteren we dan ook. En alleen dan moeten we volgens wel zorgen dat die windmolenparken op de juiste plekken komen. Ja. Dus niet in de weg gaan staan van anderen. Dat is, uh, dus zo min mogelijk wat dat betreft. En dat we het ook gaan combineren met voedsel uit zee. We moeten niet alleen maar wind uit zee halen, we moeten ook veel meer voedsel uit zee halen. En volgens mij kan dat. Dus we krijgen niet alleen een energietransitie, we krijgen ook een voedseltransitie. Ja, en dan over voedsel, dan, dan doel je nu op dingen als uh, uh, algen, zeewier, dat soort... Uh... Algen, zeewier of mosselen. Ja. Het, het blijkt uit ons onderzoek in die windmolenparken. Je, hangt in feite, je zet er een paal neer en die zit vol mosselen. Je hangt er een touwtje neer en die zit vol mosselen. Je kunt gigantische hoeveelheden mosselen bijvoorbeeld uit zee gaan halen. krabben, kun je dat doen. Uh, als we de oester herintroduceren... waar we nu serieus mee bezig gaan, ook ja. fantastisch. Ja, dan, dan kunnen we per vierkante meter, dat kun je zo uitrekenen... dan kunnen we veel meer voedsel uit zee en, halen dan we nu doen. En dat zou heel goed kunnen rond die windmolenparken. Dat zou ja, in. in, in harde rond de wind, ja, rond dat harde substraat. We stappen weer even verder. Visserij is natuurlijk al, al altijd... Al al een belangrijke op de, op de Noordzee geweest. Wat, <hijntilfeest> hoe staat het ervoor en wat zou er moeten veranderen volgens jou? Nou, Ik denk dat de visserij... De visserij. die, die zou eigenlijk van het oude jager verzamelaar wat het nu nog is, naar inderdaad de oogster en, en de kweker moeten. En uh, je kunt ook heel makkelijk uitrekenen... want die, die vissers die, die roepen wel heel veel. Maar als je uitrekent wat ze er eigenlijk per vierkante kilometer uithalen... dan hebben we het over een bedrag van ongeveer zo'n 2.000 tot hooguit 3.000 euro. dat is niet zoveel. Hm. En je kunt dan heel makkelijk uitrekenen, gewoon uitgaande van de biologie... dat als je bijvoorbeeld mosselen zou gaan kweken in, in windmolenparken... gewoon erin, de, waar de vissers dan toch niet komen... dan kun je tienvoudig en misschien wel het aan, aan, aan, aan uh, oogsten uithalen, halen, ook in geld. Hm. Dus ik begrijp de vissers wel dat ze zich zorgen maken... maar ik denk dat ze zich meer maar zorgen moeten maken... op dit moment over het pulscore gebeuren... Ja. en over het brexit gebeuren. Ik snap dat. Ja. Ik ben het ook met hun eens. Dan over deze transitie. Nou, die, die, ja, de, ja. nou ze, moeten, ze moeten over hun eigen schaduw gaan springen. Ja. En ik denk dat ze uiteindelijk veel meer uit zee kunnen gaan halen. Han, ook wij moeten over onze eigen ja. schaduw heen springen... Ja. Ja. want ja. wij moeten er even uit. We moeten naar NPO Radio en collega Louis Dekker... voor de finish van de Grand Prix van China. Nou, moeten, moeten... Maar we zitten wel in een belangrijk moment. Ronde 56 van 56 in de Grand Prix van China. Met de teamgenoot van Max Verstappen die de Grand Prix gaat winnen. Echt waar, dat is het pijnlijkste wat je kan overkomen. Dat je teamgenoot een race wint. Daniel Ricciardo gaat winnen voor Red Bull Racing in China. En waarom? Omdat ze op het moment dat het chaos is op de baan... de safety car tempo drukt. Bij dat team besluiten, we halen beide auto's tegelijk naar binnen. We gaan op verse banden naar de finish, naar de vlag. En dan kunnen we misschien een inhaalrace voor elkaar krijgen... vanaf plek 4 en plek 6. Op het moment dat dat gebeurde, was Verstappen de nummer 4... Ricciardo de nummer 6. En kun je dus inderdaad nu zeggen... Hoe is het mogelijk dat Verstappen deze race niet wint? Nou kan het antwoord er meteen achteraan gooien. Hij heeft het volledig aan zichzelf te wijten. Eerst een iets te druistige aanval op Lewis Hamilton die afgeslagen werd. Hamilton de viervoudig wereldkampioen, de regerend kampioen ook. Daarna probeert hij het nog een keer bij Sebastian Vettel... De leider in het WK. Hij klopt wel aan de deur bij de grote jongens zullen we maar zeggen. Maar bij Vettel is het een tik. Ze gaan allebei achterstevoren. Vettel zakt helemaal terug naar de achtste plek. Verstappen naar de vierde plek. Maar die krijgt nog tien seconden straf. Dus die komt zo wel als vierde over de streep. Maar die wordt geen vierde. Die zal minstens nog één plek gaan inleveren. Terwijl Daniel Ricciardo zijn auto maar gewoon meteen bij het team parkeert. Want die kan echt niet geloven dat hij deze race wint. En hij heeft het niet zomaar gedaan. Hij heeft nog een gat geslagen ook met daarachter. Valtteri Bottas die tweede wordt. Kimi Raikkonen die derde wordt. Max Verstappen die even mag denken dat hij nog vierde wordt. Maar die krijgt sowieso nog straf. Hamilton wordt de vierde. En bij Verstappen moeten we gaan rekenen. Maar laten we erop houden dat Verstappen vijfde wordt in een race die hij eigenlijk... Ik durf er bijna niet hard op te zeggen op zijn sloffen had moeten winnen. Wie had dat gedacht een uur of twee geleden? Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, winnaar in China. En Verstappen met een vijfde plek onder voorbehoud. Maar daar gok ik op. Met een vijfde plek, de grote verliezer. En nou ja, de, hoe noem je dat? Een slemiel in het voetbal. Hij heeft het echt verprutst vandaag. Een hele strenge Louis Dekker uh, over de finish van de Grand Prix in Shanghai. De, kwam die weer met druistig. Ik vind druistig echt een hand. Ik vind het een mooi woord. Ik, ik vind het bruister. een prachtig woord. Ik vind ja. het een woord voor de taalstaat. Ja, we gaan eens ja, even naar een Fritspits doorsturen. Ja. Druistig. Goed, we hadden het over de Noord. We hebben het over um, energie gehad, scheepvaart. We gaan er een beetje in Hinkstap doorheen. Zeven mijlslaars. De natuur. Daar heb je dertig jaar voor gestreden. De natuur op de Noordzee. Ja. Wat heb je bereikt? Nou, er komen nu in ieder geval beschermde gebieden. Ik bedoel, ze, zijn, ze staan al lang op de kaart... Uh, maar we gaan er nu een paar instellen en, en men gaat wat dingen doen. Alleen nog steeds veel te weinig en, en onvoldoende maatregelen. Want dat dus, zijn uh, dan gebieden met van die prachtige namen. het Friese front, ja. uh, Klaverbank, de, de Klaverbank. Ja, ja, ja. Ja, ja. Want, ja. Wat is daar nu precies de status van? Je zegt het komt eraan, wij hebben het er ook al jaren over. Is dat nou nog steeds niet vastgelegd? Of? Nee, wat er op dit moment gebeurd is, is dat men delen van die gebieden nu in kaart weer heeft gebracht. En in delen van die gebieden worden dus nu visserijmaatregelen genomen. Maar weer in delen en niet in het geheel. Ja. Om de Klaverbank te noemen, dat worden vier kleine deeltjes waar men dan weer de visserij gaat aanpakken... in plaats van dat nou gewoon integraal en goed te doen. Dus in Nederland, op het ogenblik op land, hebben we het over dat we de nationale parken groter willen maken en grotere eenheden. En op zee gaan we het allemaal weer in kleine stukjes hakken. Doe dat nou niet. Doe het nou gewoon goed doe een paar grotere gebieden, ik heb, in, ik heb 28 jaar geleden al gezegd 25% van de Noordzee sluiten voor de visserij en 75% mag je lekker doorvissen. Uh, dat blijf ik eigenlijk wel zeggen, nu, nu heeft men gezegd 10 tot 15%, nou 15% zou ik mooi ook goed vinden. De windmolenparken komen erbij, dat zijn toch ook in ieder geval wat de bodem betreft een soort beschermde gebieden. Dus, Maar ga dat gewoon goed doen doe ja. en doe dat integraal. Een jaren geleden ik... al kwam je, 20 ja, jaar geleden... met die ecologische atlas van de, <coughs> ja, van de Noordzee, ja, ja, toch? Ja, ja zeker. Um, uh, vertelde je hoe, hoe mooi het is daar. Voor ja. veel mensen het ja. ja. eerst een idee van... Hé, dat, dit is eigenlijk een grijze plas water. Wat, wat leeft er allemaal ja. aan? Ja. Dodemant, ja. duimen en... Ja. Is, het, is, is er nog zoveel te vinden daar? Is het nog nou, er mooi? zijn nog mooie plekjes. En, en, en als duikers daar gaan kijken, maar dat zijn postzegels. Ja. En dat zou je veel groter moeten maken. We hebben ook een nieuw voorstel, heb ik dus nu gemaakt, wat ik aanstaande vrijdag presenteer. Ja. Een nieuwe kaart van de Noordzee. Met een paar grote beschermde gebieden erin. Maar om toch wat ruimte te geven, ook aan de vissers, maken maar een visserijcorridor ergens in. Waar die scholen en. kijk, die scholen en tongen die zwemmen wel. En die komen dan wel bij die vissers. En laat nou een paar grote gebieden uh, beschermd zijn. Ga er ook anders mee om. Ik, ik stel ook voor dat er een natuurtransitie moet komen. We hebben nu ontzettend de neiging. Habitatrichtlijn, vogelrichtlijn. En er moeten zoveel dus van dat zijn en dus zoveel van dit. Nou, dat werkt niet. Wat je moet doen is, is, je wijst een paar grote gebieden aan. En je gaat daar de menselijke activiteit goed reguleren en monitoren. En op het moment dat die menselijke activiteit dan overeenkomt... met wat we daarover afgesproken hebben, dan ben je al heel goed Dan bezig. komt het goed. Kijk, wij ja. kunnen niet voorspellen wat de natuur zal zijn over 10, 20 jaar. Want er komt ongetwijfeld ook nog een klimaatverandering overheen. Wat wij kunnen doen, is de randvoorwaarden creëren... waaronder die natuur zich kan ontwikkelen. En ik stel voor, om daar een paar grote... Uh, beschermde gebieden voor te hebben, om ook windmolenparken daarbij te gebruiken... maar tegelijkertijd om ook weer voor die voedseltransitie... want uiteindelijk denk ik dat als je nu kijkt hoeveel geld halen wij nou eigenlijk uit die Noordzee als vissers... dan valt het eigenlijk nog best tegen per vierkante kilometer. Mm -hmm. En dat kunnen we geweldig verhogen. Naar mijn mening, we gaan ontzettend veel geld stoppen in die windmolenparken. Als we dat dan nou meteen koppelen aan een goede voedseltransitie en aan die natuurtransitie, dan is het absoluut een win-win-win. En het kan voor die Noordzee. Dus, dus je, en je, je ziet voor je 25% natuurreservaten hè, op de Noordzee. Ja, maar de, daar vallen die windmolenparken voor een belangrijk deel al in. Hm. Kijk, je moet even oppassen met die windmolenparken. Want eh, nou ja, we hebben daarover gepubliceerd. Onderwater is fantastisch. Hogere biodiversiteit, hogere producties, et cetera. Maar bovenwater, ja, vogels houden er toch niet altijd van. Nou, dan heeft uh, mijn collega Madik Leopold een prachtige vogelkaart van de Noordzee gemaakt... waar je kunt zien van waar is het nou gevoeliger en waar niet. Nou, wat daar bijvoorbeeld uitkomt, het verbaast ons dan wel een beetje... is dat de Doggersbank eigenlijk nog niet eens zo'n gekke plek is om windmolens te bouwen. Want dat is relatief op die kaart een, een vogelnieuw ja. gebied, in ieder geval middenop. Langs de randen is het weer een ander verhaal. Ja, dan kun je gaan overwegen van... zou ik daar niet windmolenparken neer moeten zetten? Nou, dan zeggen de NGO's... die hebben ook net een brief geschreven aan, uh, aan de ministers... waarin ze inderdaad ook weer pleiten van... doe wat aan die natuurbescherming. De Hartstikke natuurorganisaties, ja. De, ja. de natuurorganisaties, Stichting de Noordzee... Wereld Natuur, Fonds, Greenpeace... en, uh, en met z'n ja. acht en negen hebben ze dat geschreven. Uh, heel goed. Uh, pak dat dan aan. Ja. Maar kijk nog, en daarom is zo'n commissaris zo belangrijk... Wat die moet doen, is gewoon eens even heel goed kijken van wat willen we nou eigenlijk. En wat kan er? En waar kun je de dingen het beste doen? En een beetje terugkomen van die dichtgetimmerde Noordzee... met hier zit dat, daar zit dat. Ja. Nee, en, en dan kan het best zijn dat we ja, beter windmolens op de Doggersbank kunnen bouwen... dan, in, ja, dan ergens in, in, in het zuiden waar we het nu van plannen ja. Dus eigenlijk een beetje een, een, een richting hoe we nu op land ook bezig zijn. Meer samenwerking tussen en boeren en natuurorganisaties, overheden, lokale overheden... Ja, en geef elk een ruimte. Ja. En, uh, en ga ervan vanuit, kijk nogmaals... Uh, de, de hoeveelheid vissers is toch al vrij, uh, vrij voor ons teruggelopen. Ten opzichte van wat het toen in 1990 was, toen we het hierover hadden. Uh, dat geeft ook ruimte... Om die Noordzee wat anders in, ja. in te zetten is, is visserij, want je noemt regelmatig de visser, is visserij, vind jij visserij de grootste bedreiging voor de natuur en de natuurwaarde op de Noordzee? Nou, laat ik zeggen, het was de grootste bedreiging. In het verleden ploegden we die zee echt om. En ik werd toen door de vissers, uh, ja, voor, uh, ja, jullie voor een sprookjes... tekening zien. Of ja, een, een, ja. een tekening van Hans Prookjesboom. Uh, uh, ja. uh, ja. Ja, je <laughs> ziet jouw gezicht met een enorme Pinocchio neus en uh, helemaal aangekleed ja, als een soort Efteling figuur. Ja. Hans sprookjesboom. Ja. Jij ja. vertelt de sprookjes. Dat vinden ze. Nou, nu, als, ze, als het nu zelf hebben over die kwam met de wekkerkettingen, dan citeren ze mij letterlijk wat ik in die tijd zei: van hij hoeft de bodem om. Uh, Nogmaals, de pulscore is wat dat betreft alweer een stuk milieuvriendelijker. Uh, dus ik ben absoluut niet tegen de pulscore, nee, nee. maar ook daarvan zeggen we: van niet overal. En doet gewoon goed met elkaar. Ja, um, ja ik, ik, ik wil nog vragen: wat moet die nieuwe Noordzee-commissaris als eerste aanpakken? Maar dat is dus eigenlijk dus het overleg en de partijen samenbrengen bij elkaar brengen, de waarheid op tafel krijgen... nogmaals, ga ook eens kijken naar de hoeveelheid geld die het kost en opbrengt... Ja. Uh, optimaliseer de voedselproductie op zee, veel meer dan nu... Het zou te gek zijn als de visserij zich gaat verzetten tegen een, een vorm van aquacultuur in zee. die uiteindelijk per vierkante meter honderd keer zoveel opbrengt. Ja, ja, ja. Laat dat zien, uh, ga daarmee aan de slag. Uh, wees niet bang voor nieuwe ontwikkelingen met windmolens, et cetera. Dus transitie ja. op alle vlakken. En dan op ben alle... je hoopvol gestemd? Zo, nou, volgens mij ligt er een zee van kansen ja. nu. Ik bedoel, en, uh, okay. dan, laten we hem pakken. Laten we hem pakken. Han Lindeboom, uh, dank Ik wens je een mooi afscheidssymposium uh, aanstaande dank vrijdag. Ja, dank dank dankjewel voor je komst. Aanstaande vrijdag is ook vroeger volgens tv weer op de buis. Dan doorkruisen we met het hele team. Uh, twee dagen en nachten, waar zitten we dan? De Maasduinen hebben we gehad. Uh, ik, weet, ik heb een verkeerd papiertje. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Uh, ja, de Maasduinen. Nee, nee, uh, Gaasterland volgens mij. Goed, Gaasterland. Gaasterland, ja, daar gaan we heen. In Friesland. Uh, een leuke making-of. Uh, daarvan kunt u, kunt u altijd zien op onze, op onze website. voegenvogels.bnvara.nl. Zo so direct uh, na Tine OVT. En wij zijn er volgende week weer. Dag. BNN Vara. Live sport op NTO Radio 1. Ineens draait het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de eredivisie? Ajax nu een de 16 meter. Voort het. staat vrij. Maar de baan.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 Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de al Ideaalwijzer op ING.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil ING. NTO Radio 1.